Emmanuel, Emmanuel, zijn naam zal zijn, Emmanuel. Lieve mensen, de achtste dag. Had u vijf jaar geleden kunnen bedenken dat je ooit de achtste dag zou vieren? Dan zeg je, waar heb die man het over? Ja, en daar nou zit je toch maar bijna met dertig man bij elkaar de achtste dag te vieren. Ook al is het misschien nog een beetje onwennig. Maar ik weet nog goed de eerste keer in mijn leven dat ik de Sabbat moest gaan vieren. Tot ik in een avond de Sabbat verstond en de eerstvolgende Sabbat Sabbat wilde vieren. Maar ik wist niet wat ik doen moest. Ik wilde hem invoeren als de zondag. Maar ik dacht, ja dat gaat natuurlijk ook niet, want het zal nog niet op elkaar lijken. Maar uiteindelijk zijn we de Sabbat gaan vieren. En nu vieren we de feesten van de Heer. Goed, als we iets willen leren over de achtste dag... Het is uiteindelijk de laatste grote dag van het feest. Dus loofhutten is hoeveel dagen? Zeven dagen. En hij start met een Shabbat. En het grote dag van het loofhuttenfeest is eigenlijk de dag die erna volgt. Want op de zevende dag wordt die loofhut weer afgebroken. Ik hoop ook dat u enigszins door hebt gekregen... dat het helemaal niet gaat over het loofhutje wat we daar gebouwd hebben. Denk u dat het echt de bedoeling is dat we in zo'n loofhutje gaan zitten... Of dat het loofhutje ons iets moet gaan vertellen. De Bijbel heeft gezegd: we moeten met ons en onze kinderen en onze kindskinderen een loofhutje bouwen. om een indruk te krijgen van het, het tere bestaan van Israël in die woestijn. Want er was maar één loofhut in de woestijn. En dat is eigenlijk de, de wolk geweest die het volk beschutte: overdags tegen de zon en s'nachts dus een warmte tegen de kou. In wezen was er dus een bedekking over het volk heen. Eigenlijk kon je zeggen dat die hele wolk van de Heer is een bedekking geweest om Israël te beschermen. De loofhut is er eigenlijk alleen maar een symbool van. Echt waar, je kunt geen loofhutjes bouwen in de woestijn. Of denkt u dat de palmtakken genoeg zijn in heel die woestijn, om elke keer van die palmtakken van die bomen te rukken, en elke keer zet je, en dan ben je een week verder, dan zijn al die blaadjes natuurlijk hartstikke droog geworden. Maar het gaat dus helemaal niet over de loofhut die we gezien hebben hier, het gaat erom dat we onder de bescherming van de Heer zijn. Zo is de naam van de Heer, is voor ons een schuilplaats. Maar eigenlijk is dat een loofhut. Want we zijn dus onder de bedekking van de Eeuwige onze God, Jahweh. Dus het gaat niet om de loofhut, maar over het verhaal wat we aan onze kinderen moeten vertellen. Ook wij zijn ooit uit Egypte vertrokken. We gaan door de woestijn heen. Ons hele wankele lichaam is maar heel zwak. We zijn heel snel aan ziektes onderworpen. Maar toch zeggen we nee. De naam van Yahweh is als een beschutting over ons. Daarom bidden we in de naam van Yahweh. We hebben geleerd in de naam van Yeshua te bidden. Maar dan bid je nog steeds in de naam van Yahweh die redt. Heeft u door. Dus welke naam is er over ons als een beschutting? Is de naam van Yahweh. Die zijn zoon gestuurd heeft. Zijn naam is in hem. En die naam die zegt dat Yahweh je redt. Dus als je aan je kinderen nog wat gaat vertellen over een lofut, vertel ze dan tot ze beschermd zijn door de afschoudering eh, van jaren die ons redt. Daar staat er in Johannes 7 een gedeelte van Yeshua dat hij optrekt naar het loofhuttenfeest. Dus het leuke daarvan is dat je in het Nieuwe Testament gewoon kan zien dat Yeshua gewend was niet alleen Shabbat te vieren, zoals in Lukas 4 staat, want hij ging normaal naar zijn gewoonte op Shabbat, naar de... Synagoge naar de shul wij zitten hier ook altijd in een shul vindt u het ook niet net een school waar wij in komen elke sabbat zitten we weer in de schoolklas ja mag je leren we kunnen je wat vertellen je zit niet in een gewone kerk want dan mag je je vinger niet opsteken van ja maar nou snap ik het niet hoe zit dat nou dat kan je hier wel doen hier zitten we zo dicht bij elkaar dat je kon kan zeggen we gaan er in een gesprek over door maar Yeshua die ging ook naar het Lofuttenfeest dus als wij zeggen we willen navolgen zijn we Yeshua, zou hij toch op zijn minste feesten van zijn vader moeten vieren. Hoe kan je nou ooit zeggen dat Yeshua is mijn heer en ik overtreed de wet van zijn vader? Dat zou hij nooit gedaan hebben. Hij was volkomen rechtvaardig. We hebben het al meer gezegd, er was maar één rechtvaardige man op deze aarde en dat is Yeshua. Hij is ook de eerste mens die stierf. Maar door zijn gerechtigheid kon de dood hem niet vasthouden. Wie is de koning van de dood? Satan. Hij is de heerser van de wereld geworden vanwege de zonde van Adam. Maar de rechtvaardigheid van Yeshua, daardoor kon God zijn vader hem opwekken uit de dood. Hij is opgestaan, hij is naar de hemel gegaan. Hij is ook de eerste en de enige mens die in de hemel is. En die daar gewoon een taak verricht. Aan zijn voeten is alles onderworpen. We kennen Yahweh, onze God. Hij is geest, hij is zo ontzettend groot, is door ons niet te benoemen. Alle macht en heerschappij is overgegeven aan een mens. Yeshua, de Messias, de zoon van de levende God. Zijn naam is Yahweh. En zijn zoon heet Yeshua. Dat beeld moet je altijd vasthouden. Onze God, die geest, is dus zo ontzettend groot. Die heeft alle heerschappij. Zelfs Spart spartelt Satan hier op aarde om ons allemaal te verleiden. Er gaat niks buiten God om. Dus Satan moet gewoon onder onze voeten zijn. Als we luisteren naar wat aarde door Yeshua ons te zeggen heeft. Nou, Yeshua is dus de enige mens die opgestaan is uit de dood. En op de stoel van God mag gaan zitten. Hij is koning. Als je dus in Yeshua gelooft, dan geloof je in de regering van zijn vader. Vader heeft geen ongehoorzame zoon neergezet. Die zegt op de troon, al mijn lieve christen op de aarde... het is wel goed dat je naar Rome luistert. Vier maar lekker de zondag en vergeet de Sabbat van mijn vader. Echt niet waar, dat gaat dus helemaal niet. Je moet hem op de plaats zien waar hij zit. Als nou God bijvoorbeeld zo groot is zijn vader... en hij geeft alle macht aan Yeshua. Hoe groot is dan Yeshua? Hij is net zo groot. Maar hij is niet Yahweh. Hem is alle macht gegeven... En zoals Jozef onder Farao stond, alleen de troon van Farao was uitgezonderd, maar hij had alle macht in Egypte. Er kwam niemand tot Farao, want ze kwamen allemaal bij Jozef. Nou, bij ons ligt precies hetzelfde. Wij dienen in wezen onze vader Yahweh door zijn zoon Yeshua te gehoorzamen. Nou, die volvoert de hele Torah en heeft hem tot elke letter en punt, heeft hij gewoon vervuld. En wij moeten het met hem gewoon vervullen. En we kunnen het, want vader zal nooit dingen aan ons vragen die we niet kunnen. Zeg ook nooit meer, we zijn zondaren. Wij zijn geen zondaren meer. We zijn gewassen door het bloed van Yeshua. We zijn met hem gedoopt in de dood, opgestaan in een nieuw leven. We zijn zonen en dochters van? Ja, we. Er zijn vele christenen die zeggen nog steeds, ja maar we zijn zondaren hoor. We zijn zondaren hoor. Maar eigenlijk spreken ze het woord van de duivel. Waarschijnlijk zijn het nog zwakke mensen die regelmatig in bepaalde zonden vallen. Ik zeg dus niet dat wij nooit struikelen, maar doordat ze in die zonden vallen, zeggen ze eigenlijk zaterdag je bent dat nog wel een zondaar. Dat is niet waar. Het zijn zonen en dochters van God, maar geen zondaaren meer. Wij die vroeger zondaaren waren, zegt Paulus. We hebben dus deel gekregen aan het leven van Yeshua. Nou, nu was het het feest. Oh sorry, Louis. Ja. Ik begrijp het. Ja. Ik heb het gisteren met angst erover gehad. We lazen een stukje in, in nummer 15. Daar ging het als mensen uh, uh, abusiefelijk in een zonde vielen. Dan moesten ze het hele volk, als het fout ging, maar ook voor de persoon apart. Als je dus prongelijk in een kwaad viel of in een zonde viel, was er een offer voor om hem in de tempel te brengen. Maar zeg als die mens of die vreemdeling, zegt hij, een zonde doet willens en wetens... Er zijn maar geen offers, zegt hij. Zet hem dus buiten het volk. Er staat dus niet, dood hem. Hij, zegt maar, hij zal uit, uh, verwijderd worden uit mijn volk. Als iemand dus willens en wetens het gebod van God overtreedt. Dus als je kennis hebt gekregen van de wil van God... ...dan is het heel duidelijk als je door de kennis van de wil van God heen gaat het toch doen... ...dan zit je dus op een, uh, ja, op een heel eng vlak... ...waar er uh, geen offers meer zijn... Want als je, dat zegt dan Hebreeën hoofdstuk 10, dat moet je maar eens opzoeken. Als we de waarheid kennen en we gaan er toch de leugen voor doen. Welk offer moeten we dan nog offeren? Yeshua stierf voor onze zonden die we in onwetendheid doen. Of die we foutief doen. Maar we hebben een hele wankele basis geleerd binnen het christendom. Je, oh, je bidt gewoon weer. Hij is barmhartig, hij is rechtvaardig. Maar hij is ook echt rechtvaardig. Yeshua sterft niet zomaar voor de zonden die we effig doen. Het is een eis van God om naar zijn wegen te wandelen. Het gaat om het feest der Joden. Vindt u dat een vervelende uitdrukking? Een hoop mensen zeggen, al die Joodse feesten. Maar het zijn natuurlijk geen Joodse feesten. Wij weten dat het geen Joodse feesten zijn. Het zijn de feesttijden van Yahweh. Maar als nou Johannes dit schrijft, dan is het al in het jaar 90, 95 na Christus. Als je iets wil bekendmaken aan de wereld en je zegt, nou, het wordt nou de achtste dag. Dan zeggen de mensen, achtste dag. Ja dat zijn de feesten van de Joden. Die feesten van de Joden. Oh, Joodse feesten. Dus in de taalgebruik is het niet verkeerd. Maar het is wel eens een beetje hè, vervelend om het zo te zeggen. Maar nochtans, het zijn feesten van de Joden. Want echte Joden. Wat zijn echte Joden? Dan ben je hier besneden. Dat zijn godlovers. Hij die Ja-wel looft, dat is een Jood. Nou, wij zijn met elkaar geestelijke Joden geworden. Hè? Nu was het het feest der Joden. Loofhutte was nabij. Zijn broers, dat zijn de broers van Yeshua. Zeiden dan tot Yeshua. Ga van hier. En reis naar Judea. Zeggen zijn broers. Opdat ook uw discipelen. Uw werken aanschouwen. Die gij doet. Hij gaat dan naar Jeruzalem zeggen die broers. Die zitten uh, allemaal. Gaat dan naar Jeruzalem joh. Dan kunnen die discipelen van je, er zit iets in wat niet echt lekker klinkt. Ga van hier, reis naar Judea, Jezus, en dan kunnen je discipelen ook eens zien wat je doet. Want, Jezus, niemand doet iets in het verborgene en tracht tegelijk zelf de aandacht te trekken. Alsof Jezus, Yeshua in het verborgen dingen loopt te doen, eigenlijk aandacht wil trekken. Het, is, het klopt niet helemaal. Want niemand doet iets in het verborgen en tracht er gelijk zelf de aandacht te trekken. Indien gij zulke dingen doet, maar dat gij bekend wordt aan de... Maar het klinkt niet goed uit de mond van zijn broers. Als iemand die geen uh, gelovige in Jahwe is, tegen u zegt, joh je moet goed preken, dan wordt het een hele wereldje. Dan komt het uit de mond die niet de mond van de Heer is. Paulus die loopt ooit door de stad en achter hem hobbelt een waarzegger. Een stur. En die zegt tegen dat hele volk, dit zijn mannen van de Allerhoogste God. Ze verkondigen de waarheid. En die dribbelt al dagen achter Paulus aan. Weet u nog wat Paulus zei tegen die, uh, tegen die vrouw? Hij zei niks tegen die vrouw. Hij sprak tegen de geest die haar overheerste. Hij draait zich om, jij uh, waarzeggende geest, wijk van haar. En op hetzelfde moment kon ze dus niet meer zeggen wat ze daarvoor gezegd had. Want die waarzeggende geest zegt tegen die vrouw, zeg maar hardop, dat zijn mannen gods die u het heil prediken. Maar dan laat je je dus door de duivel op de richting van Paulus wijzen. En dat wil Paulus helemaal niet. Want Paulus gaat eigenlijk ook die stad verlaten en dan komen ze weer terug bij die waarzeggen. Want je hebt toch mooie dingen gezegd, snap je? Het is een weg, die een weg... Ja, inderdaad, dat is goed. Dus de duivel is altijd heel slim beek, maar blij dat je het zo zegt. Want de tekst schiet me nou net in mijn hoofd, maar Jezus is dus niet een weg tot de hout, maar hij is de weg tot de hout. Dus Juist. Weet je wat nou het, het, het rare is? Wat hier staat, is eigenlijk net zo dubbel, alleen je ziet het niet als je de volgende vers niet kent. Weet je wat het volgende vers is? Vers 5. Ja, Zit je te spieken, hè? Wat je in je hoofd moet hebben, hè? Want zelfs zijn broeders geloofden niet in Yeshua. Zeg, ja, je gaat toch de wereld in. Maak toch bekend, je loopt hier nou wel in Nazareth een beetje te rommelen, een beetje wonderen te doen. Dat moet je dus in Jeruzalem doen. Daar kan je discipelen maken, daar kan je aan de hele wereld bekend maken. Maar Yeshua had weinig zin om te gaan naar dat Lofuttefeest. Hij zat natuurlijk midden in de strijd. Je moet het maar eens even vasthouden en dat hoofdstuk nog eens een keertje op je gemak lezen. Om de, te proeven hoe Yeshua in Israël staat op dat moment. In Johannes 7, vers 13: toch sprak niemand vrij uit over Yeshua uit vrees voor de Joden. We zijn met een paar verder versen, hè? Een paar versen verder. Toch sprak niemand vrij uit over Yeshua. Moeilijk is dat, hè? Niemand sprak vrij uit over Yeshua uit vrees voor de Joden. Nou moet u eens proberen om in de oude gemeentes waar je lid bent geweest... iets te gaan zeggen over de feesten van, van Yahweh en over de Shabbat. Dan kan je eigenlijk alleen nog maar tegen iemand zeggen die een beetje betrouwbaar is... dat je bepaalde dingen aan het ontdekken bent. Maar alweer als de leiders van de kerk je horen. Dus als je met waarheid bezig bent, krijg je altijd strijd. Yeshua, hij is de Messias. De mensen hebben hem gezien... Vele moeten erkennen dat hij dat al de profeet moet wezen. Maar ze zeiden het alleen maar onder elkaar. Want onze voorgangers... ...wat dat wordt met die joden bedoeld... ...die mochten dat eigenlijk niet horen. Ze rommelen een beetje onder elkaar, ze mompelen. Dat vorige vers, dat waren zijn broers. In zijn eigen huis geloofden ze niet in hem. Ja, inderdaad, zijn eigen volk. Nou, wij maken dus in onze eigen traditie dezelfde ervaring... In je eigen kerk kon je vroeger dus niet openlijk praten... over de dingen die je ontdekt had. Binnen de vermeerde gemeente kon ik dus niet zeggen... ik ben een kind van God geworden... en ik heb verzoening gekregen van al mijn zonden. Dan kreeg je de ouderlingen, die gingen heel moeilijk doen. Dat kan zomaar niet. Echt waar, dat kan zomaar niet. Ze moeten juist juichen als er een jonge vent, een jonge vrouw... tot geloof komt in zo'n kerk. Dat is al een wonder. Maar uiteindelijk moest hij de club verlaten... anders zou je dus onder censuur komen. Mijn broer ging onder censuur... ...omdat hij zich uh, liet dopen. Volwassen. En dan hadden ze een argument en dan werd er gezegd... ...u wordt onder censuur geplaatst... ...onder ongehoorzaamheid naar uw ouders... ...en alle die over u gesteld zijn. Dat was ook de kerk. Dus trok ook zijn lidmaatschap terug. Hij rammelt een beetje, hè? Ja. Goed. De mensen spraken dus niet vrij uit... ...uit vrees voor de joden. Doch toen het feest... ...het loofhutte feest, want daar hebben we het over... ...reeds op de helft was... Hij was dus de eerste dag van het loofhutte dus niet in Jeruzalem. Terwijl het wel een opgangsfeest is. Was hij dus niet in Jeruzalem. Ging Yeshua op naar de tempel en leerde. Dus op de derde dag van het feest gaat hij toch naar Jeruzalem lopen. Maar toch is hij langs een sluipweg naar de tempel gegaan. De joden dan verbaasden zich en zeiden... Hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te hebben ontvangen? Ja, wiens onderricht? Als je Giffenmeerder gemeente bent, heb je eigenlijk wel op de theologische school in zijst gezeten? Wie ben je eigenlijk? Als je de Bijbel dus open doet en je zegt, kijk zo spreekt de Heer en zo spreken ze profeten. Ben jij theoloog? Nee, dat ben ik dus niet. Ik ben gewoon van God geleerd, want zo zegt God. Snap je? Dus schaam je nooit als je tegenover theologen komt te staan. Want ze hebben allemaal een speciale school doorlopen. Hè? Waar ze binnen hun eigen tradities hebben geleerd wat die tradities leren. Maar velen, ik mag niet zeggen dat ze liegen, want dat is een grapje wat ik al eens maak. Maar ze spreken niet de waarheid. Ze zijn misleid en binnen die misleiding zijn ze gespecialiseerd. Het zijn gewoon gespecialiseerde niet-waarheidssprekers. Begrijp je? Je hebt katholieke theologen, protestanten, gifvermeerden. Nou, ik zou nooit theoloog willen wezen. We moeten gewoon door de Heer geleerd zijn en zijn woord open doen. Zeggen, zo staat het er. Ook al is het nog zo vreemd, gaat het maar doen. Want op het moment dat je het gaat doen, na nou, drie, vier, vijf, zes keer doen, dan zeg je... Ja, dit is gewoon de weg van de Heer. Ik ga nieuwe dingen leren. Zo is het ook met de feesten van de Heer. Je moet het gewoon gaan doen. Ze waren verbaasd dat Yeshua zoveel wist. Maar door wie was hij onderwezen? Hoe werden de profeten onderwezen door Yahweh? Die kregen een droom. Of ze kregen een visioen. Of ze ontdekten de zonde van het volk. Maar ze kenden Torah. En ze begonnen te spreken. Zo spreekt Yahweh. Bekeer je van je zonde. Want als je doorgaat. Hij heeft gezegd ik zal je uitroeien. Dus profeten spreken altijd wat Torah en profeten zeggen, maar God gaf ze bijzondere openbaringen. Hoe denk je tot Yeshua aan zijn kennis gekomen is? Is hij met een pakketje kennis als baby in Maria gestopt, tot hij een speciaal doosje had in zijn hoofd? En toen hij 18 was, ineens ging het leeglopen. Echt niet waar. Vader zelf onderwees zijn eigen zoon. Ben je Benjamin? Ja, staat zelf op tot hij in wijsheid moest groeien. Weet u wat wijsheid is? Bij wie is wijsheid? Oké, okay. bij de mens. Is er bij de mens wijsheid? Nee, bij de mens is dwaasheid. Zelfs het meest wijze van de mens is dwaasheid in het oog van God. Als u wijsheid wil leren, moet je de stem van God horen. In Torah en profeten. Want dat noemt u wijsheid. Mooi hè? En Jezus was groeiend in wijsheid. Wij ook. Naarmate we de woorden van de Heer horen, worden we wijzer. Tenminste als hij ook doet wat hij zegt. Schma, je moet horen en doen. Zo ontwikkel je wijsheid. Al het andere is dwaasheid. Dus theologen verkondigen veel dwaasheid. Het is niet waard om geloof te worden wat de theologen zeggen. Ze zeggen gewoon via de zondag, sabbat kun je rustig gaan winkelen. Ik zou het niet durven zeggen omdat vader Jawe me afrekent op de woorden die ik spreek dan wordt dat hij ooit moet zeggen. Maar ik heb bij Willem gestaan. En die zegt, ga maar rustig op vrijdag Shabbat vieren. Net als de moslims. Ik heb geen recht van bestaan meer. Weet u wat het wonderlijk was? We hadden het over uh, nummer uh, 15 net. Als er één man is, of het nou een Israëliet is of een vreemdeling. Als die de geboden van Yahweh kent en hij doet ze niet. Die moest dus uit het volk verwijderd worden. Omdat er dus gewoon geen... Offer was om voor die man te offeren. Dat is triest. Als je dat dan bedenkt, van met alles wat we leren, je zou bijna niks meer durven te leren. Zeg. ja, weet ik dadelijk nog veel meer. Maar je moet juist ervaren dat het een vreugde is om het te gaan doen. Nou, de dingen die we leren vandaag, we moeten het gewoon gaan doen. Ik zal dus niet zeggen dat je verloren gaat. Nee, ik zal je alleen maar zeggen, dit is een weg ten leven. We gaan Johannes 7, vers 16. Yeshua antwoordde hun en zeide... Mijn leer is niet van mij. Maar van Hem, Jabe, die mij gezonden heeft. Vele mensen willen binnen de Triniteitsdenken. zeggen dat Yeshua een plaats had bij zijn vader. al voor de grondlegging der wereld. met het idee: daar wist hij alles. Hij is in dat kindje gestopt, groot geworden. Die man die weet alles. Maar hij wijsheid heeft moet moeten groeien. Hij is door vader zelf geïnformeerd geworden... naarmate dat hij groter werd. Hij ging ook zijn vader zoeken. Waar was het ook weer? In de tempel. Snap u? En daar kreeg hij op zijn twaalf al gesprekken met de rabbijnen. Die vielen van hun stoel af. Heer, wat heeft die man? Die wist zoveel te vertellen, die kleine knul die er stond. Dan zegt, een grote rabbijn met die rote hoed op... en die hele lange jas aan. Die zei een, natuurlijk een interessant woord tegen hem. En dan zei Jeshua, 1, 2, 3... En dan zegt die man, hé... Hey. Snap je dat? Yeshua is door zijn eigen vader onderwezen. Zoals een profeet onderwezen was die Israël moest gaan waarschuwen voor het kwaad wat ze bedreven. Dus Yeshua is in wijsheid gegroeid. Wil ik daarmee zeggen dat hij niet goddelijk is of zo? Echt niet waar. Hij is de goddelijke zoon van Yahweh. Als je vader God is die je verwekt hebt, ben je een goddelijke zoon. Maar zeg niet dat hij Yahweh is, hij is Yeshua. Yeshua antwoordt hun en zegt: Mijn leer is niet van mij, maar van Yahweh, dat is zijn vader, die mij gezonden heeft. Yeshua wordt op dezelfde manier gezonden als elke andere profeet. Ooit had Mozes gezegd: Er zal een man verwekt worden als ik. Naar hem zou je horen. Echt waar, Yeshua is die man. Indien, dat is een voorwaarde, zegt Yeshua, iemand diens stem. Dienst wil, doen, wil. Kunt u volgen? Indien iemand, jawes, wil, doen, wil. Durf je allemaal je hand op te steken? Ik wil doen wat jawes wil. Dat is heel belangrijk, want dan kan je snappen wat hij hier zegt. Er waren natuurlijk... ...honderdduizenden mensen in Israël... ...die waren wel Israël... ...ze kenden heel de Torah... ...maar ze deden niet wat de Torah zei. Tot wie spreekt Yeshua? Indien iemand... ...Jawes wil... ...doen wil. Hij zal van deze leer weten... ...of ze van Yahweh komt... ...dan of ik van mezelf spreek. Hij praat dus over mensen... Die de wil moeten hebben om de wil van Jaweh te doen. Nou, zet hij die mensen zullen weten, zet hij tot ik namens Jaweh spreek en tot ik niet namens mezelf spreek. Dus wiens boodschap brengt Jeshua? Van zijn Hij brengt een boodschap van Jaweh, daarom is hij de Messias. En waarom is hij de Messias? Omdat die Messias uiteindelijk het offer moest brengen van een rechtvaardige. Er moest een rechtvaardig land sterven, maar hij was boven alles, was die profeet. Hij is door zijn vader geïnformeerd wat hij tegen u moet zeggen. En als er onder u mensen zijn die een verlangen hebben en de wil hebben om naar de wil van Jaweh te leven, dat is gewoon naar Torah en profeten, hij zegt, die zullen weten of mijn leer van Jaweh komt of niet. Daarvoor had hij het zo moeilijk. Want ook al die Farizeeën die wilden helemaal niet naar de Torah leven, dat zegt hij dadelijk ook. Johan, je wil wat zeggen? Ja. Wie durft hem antwoord te geven? Heb je nou de heilige geest nodig om de geboden van ja weer te doen? Of moet je ze gewoon doen? Nee, kan, het doen. kan het gewoon doen, hè? Anders zou Yahweh ja een leugenaar zijn, broer. Hij zegt, gewoon doet het. Alleen, ze willen niet. Nee, ga maar, maar door. Maar, maar ga maar weer vraag door. Je krijgt dadelijk ook het antwoord, hoor. Dan doe je het. Ja. Ja. Echt waar. Ja, natuurlijk. Ze, ze zochten hun tevreden te stellen door maar te doen wat die fariseeërs leerden. Tot aan dat handjes was toe voor het eten, waarvan ze zeiden anders word je onrein. Wat zegt Jezus, je wordt niet onrein door iets anders, je wordt onrein van wat er uit je hart in je mond komt. Er waren zoveel dingen waar die fariseeërs echt ellendige mensen waren, die het volk drukten. niemand wilde meer God dienen. Afhankelijk. Ja. Inderdaad. Vele predikanten zijn zelfstandige ondernemers voor hun kerkgenootschap. En die moeten dus prediken wat dat kerkgenootschap leert. Doen ze iets anders op de preekstoel stellen, trekken ze hun touwtje terug... en dan staat hij gewoon als een vrije ondernemer in de maatschappij. Maar niet meer voor die kerk. Dus als een zondagvierende predikant in zijn kerk zegt dat eigenlijk de Sabbat de dag van Yahweh is die gevierd zou moeten worden, staat hij dus nog dezelfde zondag op straat. En dat Sanne erin heeft hij zelf herkend, dus moet hij naar luisteren. Ja, zou ik kunnen zeggen. Zelfs Israël wilde een koning hebben. En de heer die zegt tegen hem, ja, ze hebben mij verworpen. Goed, heeft u de tekst door? Het ligt misschien een beetje gevoelig met lezen. Maar je moet ook wel ja, we willen dienen. En je moet hem willen volgen, zegt hij. Anders kan je mij niet verstaan. Nou, wij zijn dus 30, 40, 50 jaar lang getraind door christelijke dogmatiek, waardoor we echt Yahweh ja, niet verstaan. Het is onmogelijk dat je zegt, we gaan kindjes dopen, want dat komt in de plaats van de besnijdenis. Ja. Wie heeft nou de geest van God? Dat is toch hij die gewoon in zijn wegen wandelt? Als je nou in Nederland naar de geest van de wet door het verkeer wil gaan... Die geest van de wet is om ons te beveiligen. Dat is veilig. Rijd rechts, niet door het rode licht. Komt het oude verhaal weer naar boven toe. Maar iemand die gewoon gehoorzaamheid en zijn rijbewijs heeft gehaald, die heeft getoond dat hij in de geest van de wet kan handelen. Als hij niet meer in die geest van die weg handelt, die gaat links rijden, dan hebben die mannen met die petten gelijk bij je. Kost je geld, die gaat erbij eens zien. En je moet echt je straf ga je uitzitten. Dat is geen extra gebod. Ik zal je dadelijk vertellen wat die heilige geest inhoudt. Nou, ik kan het misschien heel simpel zeggen. De heilige geest was er nog niet. Want Yeshua was nog niet verheerlijk. En waar, hoor. Dat wil niet zeggen dat de joden niet naar de geest van God konden leven. Maar je had pas de heilige geest als je jood was. Als je met heel je jood zijn kon zeggen, Yeshua is de Messias. Als een jood dat zei, dan zeggen ze, hé, hey, die hebt de heilige geest ontvangen. Ja, als, als een heiden Cornelius, die zegt op een gegeven moment, Yeshua is de Messias. En dan zegt Petrus, hé, hey, hij heeft een geest ontvangen, net als wij. Wat vriend het hem nou nog te dopen? Ja, sprake, ja. Dus ja. wat is, juist, wat denkt nou Pinkster en Charismatisch? Dus je moet toch gaan rammelen. Dan hebben ze de geest ontvangen. Maar het is de grootste leugen die je maar kan vertellen. Het is ook moeilijk om van los te komen. Je denkt, ja, nou kan ik het eindelijk en dan nou lijkt het weer niks te wezen. Maar je hebt dus de heilige geest ontvangen... als een jood kon zeggen... ik geloof dat Yeshua de Messias was. En dat kon pas nadat hij gestorven was. En hier is Yeshua nog niet gestorven. Hij moest opgestaan zijn uit de dood. Hij moest op de veertigste dag naar de hemel toe. En hij moest op de vijftigste dag... zelf de heilige geest ontvangen. En die heeft Yeshua... doorgestuurd naar zijn gelovigen. En toen gingen overal de op. Ook bij zijn discipelen. En toen snapten ze echt hoe het in elkaar zat. En toen konden ze gaan preken... Alleen wij hebben in onze traditie... Je zou nog kunnen zeggen, we hebben vanuit de katholieke achtergrond... zijn we hervormd en geïnformeerd geworden. Maar nog steeds hebben we de wet en het evangelie naast elkaar gepreekt. Pinksteren en charismatisch die zijn een aparte weg opgegaan... en die zeggen gewoon, weg met die wetten van God. We zijn kinderen van God en we gaan dansen, springen en vrolijk zijn. Maar echt niet waar. Je zou kunnen zeggen, pinksteren en charismatisch hoort niet tot de stroom die uit de katholieke kerk komt, hervorming, reformatie, terugkomen tot de, de geboden van God, het Sabbat gaan vieren en uiteindelijk alle feesten van God invoeren. Wij zitten dus met elkaar gewoon in de ontwikkeling uit dat duistere Rome tot aan het eindpunt toe, tot aan de feesten van de Heer. Al die stappen die moet je gewoon hebben genomen in je leven om het te snappen. Wie zij wil doen, wil zegt hij. Dat is heel belangrijk. Want het heeft precies met je wil te maken. Die schakelaar die je toelaat of het hier in je dakje laat komen of niet. Het zal echt in je dakje moeten komen om je ziel te vergen en zeggen nou ga ik doen wat de Heer wil. Ik wil het. En als je het wil gaat het echt gebeuren. Als iemand jawes wil, doen, wil, zal hij van deze leer weten of ze van God komt. Of dat ik uit mezelf spreek. Daarom zullen we ook toetsen. Mensen die in ons leven komen. Of ze overeenkomstig Torah en profeten getuigenis dus geven. Want dan weet ik dat hij, naar de wil van Ja wel, leeft. Komt hij met een boodschap van de zondagviering. Dan zeg ik: Nou, vind je best een aardige vent. Een aardige vrouw. Maar uh, ik ga niet volgen. Begrijpt u ik Probeer ze ook te getuigen naar de mensen die u ontmoet. Want die weten het niet. Wie uit zichzelf spreekt, dat doen dus die zondagvierders door de zondag te verkondigen. Wie dus uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Hij predikt dogma's die hij geleerd heeft, of van Rome, of van de hervormers, of van Pinkster en charismatici. Dus die spreken uit zichzelf. Ze zoeken de eigen eer. Oké, ik ben toch ook charismatisch, zeggen ze dan. En dat is behoorlijk wat, denken ze. Want zij denken dat ze de geest hebben, en zelfs hun medebroeders en Christus... Die hebben de geest niet hervormd, hebben de geest niet. Niemand heeft de geest, alleen Pinksteren en de charismatici. Maar ze zijn tot in het allerdiepste misleid. Want ze spreken tegen de geest van Yahweh. Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van zijn zender, wie is onze zender? Yahweh. Wie was de zender voor Yeshua? Was Yahweh zijn vader? Hij zegt, ik doe precies wat Yahweh zegt. Als hij mij ziet, zie je mijn vader. Ja, niet omdat hij ooit in de eeuwigheid voor de schepping bij zijn vader was. Want dan had hij ook een moeder nodig gehad om zoon van God te worden. Maar hij had maar één moeder, dat is Maria. Er is wel over de Messias geprofiteerd. In Gods denken was het hele plan klaar van begin tot eind. En in het denken van vader, daar was het plekje waar ook de Messias... Yeshua geboren zou worden door het woord van de vader. Zij wat ben je, ben je win? Dat is dus de logos, inderdaad. In het begin was het woord. Want alles wat vader Yahweh spreekt, dat zijn woorden, dat is een expressie van de vader. Hij zegt het. En het wonderlijke is, in dat woord van Yahweh is kracht, want als hij zegt boom, staat er ineens een boom die daarvoor er dus niet was. Wat er dus niet is, zodra Yahweh het spreekt, is het er dus gewoon. Want hij roept de dingen die dus niet zijn door zijn woord, dus een expressie in aanzijn. Dus het woord, ook wat in Johannes 1 staat, het woord was bij God, het woord was God, het woord enzovoort enzovoort. Praat je over expressie, de manier waarop jabe zich uit, en dat is vlees geworden in Yeshua. Ja, nog even, dan laat je hier staan, hè? Ben je min nog een keer? Ja, natuurlijk. En hij was echt niet geslacht toen hij nog bij zijn vader was. Maar hij is van voor de grondlegging de wereld, is die geslacht. Dankjewel, hè. Je kan hem beter hier naartoe halen, hoor. Hè? Kunt u het voorstellen? Tot onze Heer Yeshua, voor de grondlegging de wereld al geslacht was. Gaat er een kwartje vallen? Zo staat de Bijbel vol. Alleen door de dwaze predikingen van Rome, met de leer die Rome heeft ontwikkeld... Dat was de Mitras godsdienst, aan een heleboel ellende. Dat hebben de hervormers en de reformatoren gewoon meegenomen. Dat licht is hun niet opgegaan. Maar als wij het licht hebben op zien gaan, dan moeten we het ook zeggen. Maar het is heel moeilijk om bij mede-christenen iets over de triniteitsleer te zeggen. Want het lijkt wel of je ergens aan trekt waar je niet aan mag trekken. Terwijl je alles moet onderzoeken. Goed, we gaan verder. Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, broeder en zuster. Nou, wij zijn dus niet gereformeerd, we zijn, niet, we zijn zelf niet Immanuel, want we hebben geen nieuwe leer. We zijn gewoon mensen die Yeshua volgen, zover als die gaat. Want we hebben een wil om de wil van God te doen. Maar wie de eer zoekt van zijn zender, dat is Yahweh, die is waar en er is geen onrecht in hem. Wij willen zelfs nog zeggen dat christenen gewoon zonde kunnen doen. Dat komt omdat ons denken nog een beetje krom is. Maar ik wil het niet meer doen. Echt waar, mijn wil is veranderd. Ik heb ook de gekke dingen willen doen. Echt waar, ik ben niet als een rechtvaardige geboren. Er is een tijd gekomen dat God zegt, Willem, ik verklaar je vandaag rechtvaardig. Toen ik uit de doop kwam, wist ik dat ik rechtvaardig verklaard was. Maar ik had dezelfde ellende nog in mijn ziel zitten als de dag ervoor. Maar ik heb die ziel onder controle mogen krijgen. En uiteindelijk heb ik gezegd, ik wil wandelen... Naar de woorden van Jaweh. Louise, zit je hand op me? Geheimen zijn er Zij wel niet. Blijft dan geheimen? Ook inderdaad. Het geheimen is moet open door zijn wil te doen. Inderdaad. Er zijn een heleboel dingen in je leven, dan moet je je leven gaan draaien naar Gods wil. En pas als je naar Gods wil gedraaid hebt, dat ene wat je draaien moet, dan komt pas de volgende stap. Zeg ik, oh, dan zit dat er ook bij. denk ik, nou ga ik dat ook doen. En heb je die stap genomen, dan kom je een paar dagen later, een paar maanden. Dan zeg je, oh, nou zie ik dat pas. En dan doe je de volgende stap weer. Je kan nooit van 1 naar 10. Je moet elke keer weer een stukje in je leven bijdraaien... om naar de wil van God te komen. We gaan verder. Het is natuurlijk wel leuk, zoals Yeshua redeneert... tegen die Joden. Het klinkt echt een beetje negatief. Maar hij was ook heel negatief tegen die Joden. Hoewel die zelf een Jood is natuurlijk. Heeft Mozes u niet de Torah gegeven... Hoe noem je zo'n vraag? Een retorische vraag. Vragen naar de bekende weg, naar de bekende weg aan Karpen 5 staan en dan zeggen meneer weet u waar Karpen 5 is? Ja. Snap je dat? Dat is een retorische vraag. Heeft Mozes u niet de Torah gegeven zegt uh, Yeshua? Maar nou wordt het ellendig hè? Niemand van u doet de Torah. Niemand van jullie doet de wet. Ook in de kerken preken we de wet. We lezen zelfs in de reformatiekerken de tien geboden op. Elke zondagmorgen de tien geboden. Al zo spreekt de Heer. Ik ken de klank en de kleur van de preekstoel nog. Zes dagen zult gij arbeiden. En daar stond die man, en dat klonk heel deftig, want het waren mannen met zwarte pakken, streepjesbroeken. En wij dachten, nou die hebben zo de geest van God. Maar ze spraken holle klanken, want ze hadden het over Shabbat, maar ze deden het op de zondag. En de evangelische christenen die zeggen: well, We vieren hem helemaal niet, want ook de zondag is geen shit, het is gewoon de opstanding van Yeshua. Maar ze zijn misleid, want zondag is niet de opstanding van Yeshua, maar dat is uh, zaterdag einde dag. Op zondag werden de weegoffers gebracht. Goed, heeft Mozes u niet de wet gegeven? Niemand vuurde jullie doet de wet? Waartoe tracht je naar nou mij te doden? Nou, dan komt er een heel spel los met die Joden. Ja, Want hij wekt natuurlijk doden op. En hij geneest andere mensen op Sabbat. Er zijn natuurlijk een heleboel drogredenen van die joden waarom ze willen pakken. Later zegt hij in hoofdstuk 7 nog: Jullie besnijden zelf je kinderen op Sabbat, op de achtste dag. Hij zegt, terwijl de wet zegt: Je moet rustig hebben. Maar dan blijkt dus dat die besnijdenis, die komt van Abraham. Die heeft niks met de Sinaï-wet te maken. Hij zegt dus: Vanwege je eigen vaderen, zegt hij, overtreedt gij het gebod God. En je verhindert mij te genezen op Sabbat. Dus het is een zootje in Israël. Ze zijn misleid. Waartoe tracht gij mij te doden? Yeshua dan riep, even een paar versen verderop, want we kunnen niet het hele hoofdstuk pakken. Terwijl hij in de tempel leerde, op dat loofhuttefeest. En wat roept hij? Mij, dat is Yeshua, kent gij. En gij weet van waar ik ben. Weet u van waar uh, Yeshua is? Kwam er niet uit Nazareth ofzo? Dat is een Nazarene. Hij kwam uit Nazareth. Hè? Dat wisten ze allemaal. Ik ben niet van mezelf gekomen. Nee. Goed. Maar er is een... Wie is de waarachtige? Dat is Jabe. Die mij, Yeshua, gezonden heeft. Maar die kent gij niet. Nou, dit is Heftig. Ik denk als ik farizeeër was in die tijd, dan zou ik ook tegen mijn knecht hebben gezegd, ga een bijl halen. Ja? Gaat hem pakken en ram hem, eh, gaat hem afslachten in het bos. Om tegen die farizeeërs en het Sanhedrin, tegen de joden te zeggen, jullie kennen hem helemaal niet. Dat was hun god. Maar kenden ze Yahweh of kenden ze hem niet? Echt niet, ze kenden hem niet. Hij zegt, ik ben niet van mezelf gekomen, maar er is een waarachtige, dat is Yahweh, en die heeft mij gezonden. Maar gij kent hem niet. Ik denk dat Jezaja dezelfde woorden zou kunnen spreken. Als het hele Israël goddeloos handelt. Door wie was Jezaja gezonden? Door wie? Door Yahweh. Yeshua is op dezelfde wijze gezonden als Jezaja, als alle profeten, als Mozes. Want hij was de grootste profeet, Mozes. God zond Mozes naar Israël. En hij zegt, vertel hun mijn naam. Ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is Yahweh. En in die naam gaat hij verlossen. En die naam moest bekendgemaakt worden aan farao. Laat mijn volk gaan, zegt hij. Wie zegt dat? Nou, dan zegt hij, onze God. Wie is, is God, zegt hij. Dat ik moet gehoorzamen. Nou, echt waar. Was Mozes God... Mozes was. Mozes. Weet u hoe Mozes genoemd wordt? Hij wordt Elohim genoemd. Want Mozes had een beetje een stotterende stem. Hij was niet vloeiend. Hij zei, moet ik met me tegen Faro praten? Zegt: ik, kan niet praten. Nou zegt hij, je krijgt Aaron. Dan ben jij Elohim en dan is hij je profeet. Dus zelfs onze vader God, die zelf Elohim is. Die zegt tegen Mozes, dan ben jij Elohim. Mooi, hè? Weet u dat u ook Elohims bent? Alle, zegt Yeshua, die de woorden Gods horen, maar dat zijn dus ook degene die zijn wil doen willen, zijn goden. Dus als u naar de woorden van Yeshua luistert, dan verklaart hij ons tot goden. Elohims. Maar omdat wij nou Elohims zijn, zijn wij El Elohim? Nooit van zijn levensdagen. Maar als we zijn woorden kennen en doen. En we spreken tot onze buurman, zo spreekt Yahweh. De schepper van hemel en aarde. Bent u door Yahweh gezonden? Zo gaat het door. Vindt u het moeilijk om te volgen of niet? Je moet voortaan gewoon langzaam de Bijbel gaan lezen: woord voor woord gaan lezen en gaan invullen. Hoe staat het er nou? Er is dus een waarachtige Yahweh. Die mij, Yeshua, gezonden heeft. En die kent gij niet. Je kent Yahweh niet. Zegt hij tegen Dat de erin tegen de joden. Hij zegt, ik ken hem. Want ik kom van hem, van Yahweh. En hij, Yahweh, heeft mij, Yeshua, gezonden. Durft u te zeggen dat u Yahweh kent? Wordt moeilijker, hè? Weet je wanneer je Yahweh kent? Als je Torah en profeten kent. Want zo heeft hij zich op Sinai aan zijn volk geopenbaard. Op een enorme breedte, zodat een heel volk Jaweh kon dienen. Want als je Jaweh niet kent, hoe kan je naar zijn wegen wandelen? Echt niet waar. Maar niemand heeft naar zijn wegen gewandeld, want ze hadden hun eigen hart vol. Maar Yeshua wel. Hij is ons voorgegaan. En de Heer zal nooit zeggen, volg Yeshua als we niet kunnen. Zie je wel, dan zit hij vooruit hè. Daar ben ik nou zo bang voor hè. Dan zit hij uh, alles te verklappen. <laughs> nou, nee, ik had het al gezegd net hè. Ik had het net ook al gezegd hè. De heilige geest was er nog niet. Ja, inderdaad. En dat komt pas als ze gingen aanvaarden dat Yeshua de Messias was. En als ze dat gingen zeggen. Dan zeggen ze, hé, hey, hij heeft de heilige geest ontvangen. Maar dat wil niet zeggen dat de geest van God er niet zou zijn. Maar het is pas echt heilige geest. Als je gaat aanvaarden dat hij de Messias is. is Mooi hè? En waaruit blijkt het dan dat je de heilige geest hebt? Door alleen maar te zeggen, Jezus is de Messias? Nee, dan moet je dus met je hele wil nog willen te leven zoals hij leefde. Want je kan niet zeggen, ik geloof in Jezus, want de Sapa gelooft ook echt in Jezus hoor. Echt waar, want hij ziddert voor de naam van Jezus. Ja, amen. Ja. Nee, heerlijk is dat, hè? Maar ik hoor het graag, want het, moet, het kwartje moet gaan vallen. Op een gegeven moment hou je niet meer je mond. Dan zeggen dit dat wil ik de Piet en Jan en Kees vertellen. Dan zeg je, je moet je zo, zegt de Heer. Net. En het leuke is, als hij het gaat verkondigen, dan denk je ook... Hé, nou is het een beetje gek, nou zeg ik het wel, maar ik doe het niet. Dus ik kom hier ik denk, nee, ik ga het maar doen, ook wat ik zeg. Want zo zegt de Heer. Het is een wonderlijke weg, hoor. Nou, we gaan verder. Vers 30. Toen hij dat gezegd had... Ik ken Yahweh, want ik kom van Yahweh. En Yahweh heeft mij gezonden. Hij was natuurlijk een profeet. Wat doet Israël met zijn profeten? Doden. Welke van de profeten hebben u niet gestenigd, zegt hij? Zelfs Zacharias, zegt hij, die de horen van het altaar vasthield. En hebben ze erachter achter en hem geslacht. Snap u het? Nou, als u dan dit hoort, tot, ze van, tot hij van Yahweh komt. Nou, ze trachten hem te grijpen. Maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uur was nog niet gekomen. Prijs de Heer. Ook al komt hij op levensgevaarlijk terrein om de woorden van Jawe te spreken, al is het midden in de hervormde kerk, of midden in een pinkse samenkomst, weet dat ze je willen slachten. Als je de woorden van Yahweh gaat spreken, maar jouw tijd is nog niet gekomen. Echt niet waar. Net als van Yeshua niet. En is dan wel je tijd gekomen, prijs de Heer. Ze kunnen wel je lichaam doden, maar niet je leven. Want we zullen opstaan in de opstanding van het leven. Ja, dat is want het leven zit in onze zielen. Uit de scharen kwamen velen tot het geloof in Yeshua. En ze zeiden, zal de Messias, wanneer hij komt, ze konden dan niet echt geloven dat hij het was, maar zou dus de Messias, als hij komt, wanneer hij komt, soms meer tekenen doen dan dat hij gedaan heeft. Eigenlijk zeggen ze, dit is gewoon de Messias. Maar ze zijn voorzichtig. Want als ze zeggen, hij is de Messias, dan komt dat Sanne erin er bovenop natuurlijk. Want ze worden gelijk gegrepen. Maar ze zeggen, luister goed, ze zeiden, zal de Messias, wanneer hij komt, daarmee zeggen ze eigenlijk, hij moet nog komen, meer doen dan Yeshua? Nee, dat kan helemaal niet. Maar ze durven niet hardop te zeggen dat hij de Messias is. Want die Joden die staan er vlak achter natuurlijk. Durf niet te zeggen dat Yeshua de Messias is, want je gaat aan het gras. De is, oh, je hebt hem al, hoorden de scharen dit. Zou die Messias, als die komt, grotere dingen doen dan hij? Maar die is die staan erachter met zulke bloemkooloren. En die horen dat mompelen. Ja? Kunt u het begrijpen? Die horen dat mompelen. En de overpriesters en de Fariseeërs zonden dienaars om Yeshua te grijpen. Nou, het is een, een demonisch spel wat plaatsvindt. Het is een demonisch spel wat plaatsvindt. Maar als u gaat getuigen in Pinksteren... over de dingen die je vandaag weet... echt waar. Je moet ook kijken waar de stenen vandaan komen... alleen die liggen nooit in de kerk... maar ze gaan je stenigen. Ze zetten je buiten de kerk... als je over Torah en profeten spreekt. Yeshua dan zeide... nog een korte tijd ben ik bij u... en dan ga ik heen tot hem... ...die mij gezonder heeft. Dat is bijzonder hoor. Er is nog nooit een profeet naar de plaats gegaan... ...waar Yeshua naartoe ging. Amen. Yeshua zegt, nog een korte tijd ben ik bij jullie... ...en dan ga ik heen tot hem... ...die mij gezonder heeft. Als wij naar onze vader gaan... ...dan gaan we het graf in. En dan wachten we tot de... ...opstanding. Hoe lang heeft het geduurd voor Yeshua zijn opstanding? Drie dagen, drie nachten... Toen stond hij op uit het graf in een verheerlijk lichaam. En met dat verheerlijkte lichaam kon hij veertig dagen later naar zijn vader gaan. Wonderlijk, hè? Onze dag komt ook. Maar hij is de eersteling. Wij zijn de scharen die volgt. En we gaan hem tegemoet in de lucht op die dag dat hij komt. En dan zullen we met hem landen op de plaats waar hij zijn heerschappij gaat opzetten. En dat is in Jeruzalem. Want van Jeruzalem uit en van Sion zal de wet verkondigd worden... En zal het Messiaanse Rijk geregeerd worden. En hij heeft van de gelovigen gezegd, wij zullen met hem heersen die duizend jaar. Prachtige gedachte om over na te denken. Hij zegt nog een korte tijd, zegt, en ik ga tot hem die mij gezonden heeft. Eigenlijk gaan wij allemaal die weg. Alleen al onze gelovige voorgangers liggen allemaal nog in het, in het graf. Tot het stof. Want het stof moesten we wederkeren. En uit dat stof zou hij dus dat nieuwe lichaam opwekken. 1 Korinther hoofdstuk 15, het natuurlijke is eerst, maar het geestelijke is daarna. Ja? Het sterfelijk is eerst, het onsterfelijke daarna. Dus we gaan dezelfde weg als Yeshua, en hij gaat dan later tot zijn vader. Gij zult mij zoeken, zegt hij, je niet vinden. En waar ik ben, kunnen jullie echt niet komen. Nou ging hij ook naar een plaats waar wij nooit naartoe zullen gaan. Maar als hij uit die plaats terugkomt, dan zullen wij op zijn weg terug tegemoet gaan en met hem heersen. Vanuit Jeruzalem. Kunt u vatten? Hoofdstuk 7 van Johannes vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, op 22 Tisri, dat is vandaag, de achtste dag, stond Yeshua en riep zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komt tot mij en drinken. We denken dus dat hij op het tempelplein gestaan heeft op het moment dat die mannen weer bovenkwamen met die vaten water, die kruiken water die tegen het altaar aangeworpen werden. Ja, dat was natuurlijk een hele happening: stromend water. En terwijl de mensen dat zien, gaat Yeshua zeggen op die laatste dag, indien iemand dorst heeft, hij komt tot mij en drinken. Wat drinken wij nou? Leven de water. Hij spreekt zijn levende woorden tot zijn gemeente. Zoals eigenlijk elke man levende woorden tot zijn vrouw moet spreken. Want hij moet zijn vrouw wassen door het waterbad van zijn woord. Om haar voorkomen te reinigen. Ze moet weten dat je er lief hebt, weet je wel. Je moet ze zegenen, die vrouw, langs alle kanten. Lieve meid, schat van me. Ik, ik wil de Noordpool voor je ontdooien, weet je wel. Maar zo'n vrouw kan niet anders. Oh wat een man hè, wat een man hè ik weet dat het wel eens wat anders gaat maar één ding is duidelijk als je dorst hebt moet je komen tot mij zegt hij en drinken als uw vrouw niet meer bij u komt om te drinken heb je een groot probleem maar we moeten drinken van de heerlijke woorden van Yeshua want hij spreekt de woorden van dus drinken is horen van de woorden van Yahweh die gesproken worden door Yeshua en je moet hem gewoon navolgen dat is drinken van levend water. Sinds dat we Torah en profeten kennen, je stopt niet meer met spreken over de heerlijkheid van jaren. Het blijft altijd doorgaan van binnen. Ja, op een gegeven moment word je allemaal alle sprekers. Wie in mij gelooft, zegt hij. Oh, daar komt weer zo'n moeilijke. Je moet dus in Yeshua geloven zoals de schrift dat zegt. De schrift betekent in de Bijbel Mozes en de profeten. Iets anders is er niet. Je moet dus in Yeshua geloven zoals de schrift het zegt. Wat had de schrift in het begin gezegd? We moeten willen te leven naar de wil van Yahweh. Dat gaat er dan vooraf, hè? anders kun je het niet eens snappen. Wie dus in mij gelooft gelijk Yahweh zegt, wat hij openbaart in schrift en profeten, ja? stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wat de schrift en de profeten hebben gezegd, is er vanaf Adam en Eva verkondigd, die Messias die komen zou. Daarom die mensen hadden ook de geest van God, want ze hebben het woord geloofd van de prediking van Messias die komt. Ze hebben op grond van de komende Messias die ze nooit gezien hebben, hebben ze hun offerlammen hebben ze geslacht. Ze hebben bloed onschuldig bloed laten vloeien. Dus ook Adam heeft uitgekeken naar Messias. Heeft hij in de geest van God gehandeld? Echt wel. Hij had alleen niet die heilige geest dat hij Yeshua op dat moment geloofde, maar hij heeft degelijk uit de geest van God gehandeld. Maar een jood moest gaan zeggen, ik geloof dat Yeshua de Messias was. En daaruit blijkt of hij de heilige geest hebt of niet. En of hij die heilige geest dan werkelijk hebt, dat zal wel blijken, of hij ook gaat doen wat hij zegt. Dus iedereen kan zeggen, maar ik ben ook christen hoor, ik geloof dat Jezus de Messias is. Dan zeg ik, ah broeder, fijn dat je er bent. Laten we samen optrekken en op uh, Lofittefeest. Uh, ja hallo die Joodse feesten. Snap je het? En als hij het werkelijk verwerpt, of hij verwerpt de Shabbat, of hij zegt ik mag wel stelen, of ik mag wel de naam van God lasteren. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot het geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet. Omdat Yeshua nog niet verheerlijkt was. Wanneer is Yeshua verheerlijkt? Pesach, kruisdood, opstanding, hemelvaart, heerlijkheid ontvangen in de hemel. Hij ontving de heilige geest toen hij bij vader kwam. En hij stotte het op Sjefot uit over zijn discipelen. En toen werden ze uitbundig. En toen gingen ze verkondigen dat Yeshua de Messias van Israël was. En er stonden daar vijftien soorten joden uit Nederland, Frankrijk, Engeland, Spanje. Die spraken vijftien verschillende talen. En zij hoorden in vijftien verschillende talen dat Yeshua de Messias was. Dat waren joden. De joden moesten dus door het wonder van de tong, zoals Joel het gezegd had, horen dat Yeshua de Messias was. Als dan tien jaar later Cornelius komt, een heiden die zegt tegen Petrus... oh, maar dan is Yeshua de Messias. Zegt hij, hé, hey, hij heeft de Heilige Geest ontvangen. Die man die sprak niet in tongen... maar hij sprak wel tot een jood... om te zeggen, Yeshua, was de Messias? Zegt hij, nou, die man die heeft de Geest ontvangen, we gaan dopen. En toevallig was Cornelius ook nog een Torah-getrouwe heiden... want hij diende jawe al lang langs de Torah. Hij kwam in de synagoge. Hij heeft zelfs de synagoge betaald om die te bouwen. He? Nou, kunt u het volgen? Wanneer heb je dus de Heilige Geest... Als je gelooft dat Yeshua de Messias is en ook doet wat hij zegt. Sommigen dan uit de scharen die naar deze woorden geluisterd hadden spraken. Deze is waarlijk de profeet. Nou hier gaat het oorlog worden. Echt, nou gaat pas echt hè, de boel los, lieve mensen. Ik ga er nog een klein stukje aan toevoegen en dan stoppen we ermee voor vandaag. Johannes 4 vers 10 zegt het volgende. Indien, dat is weer een voorwaarde, indien gij wist van de gave gods, indien gij wist van de gave gods, mooi hè, en wie het is die tot u zegt geef mij te drinken. Kent u de situatie, Yeshua bij de vrouw, bij de waterput, en die zegt geef mij eens een beetje water, en zegt huh, sinds wanneer gaat een jood vragen aan een heider of hij een beetje water kan krijgen, dat doet geen echte jood. En dan zegt hij: Indien jij wist, vrouwtje, van de gave van God. Maar dan zegt hij erachteraan: En wie het is? Wat is de gave van God? Yeshua. Ja, Snap je wat de Heilige Geest uh, doet? Wij ontvangen er ook de gave van God, zoals we ons laten dopen, of niet? Ga je toch de Heilige Geest ontvangen? Dat is toppunt. In Hem gedoopt worden, in Zijn dood en opstaan in een nieuw leven. En dan. Uh, ontvang de heilige geest. Die hebben natuurlijk Allah ontvangen, want je hebt Yeshua aanvaard. Heilige geest wordt helemaal verpersoonlijk in Yeshua. Zo staat het er. Indien gij wist, vrouwtje, zegt hij, van de gave gods en wie het is, die tot u zegt geef mij te drinken. Je zou aan hem gevraagd hebben. Levend water? En levend water is alles wat Torah en profeten heeft gegeven. En wat openbaar komt in Yeshua. De echte zoon van God. De menselijke zoon van God. De enige rechtvaardige op aarde. Die een positie heeft verkregen in de hemel. Alle macht heeft verkregen. Hij is onze broer. Hij is onze koning. Hij is de Messias die gepredikt is. Hij zegt als je wist wie er voor je neus stond. zegt hij, Je zou van mij levend water gevraagd hebben. En in vers 14 zegt hij. Wie gedronken heeft van het levende water. Dat ik hem geven zal. Ik zal geen dorst krijgen in de eeuwigheid, maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden tot een fontein van water. Dat springt een eeuwige leven. Je houdt echt niet meer op om over Torah en profeten te spreken. Yeshua is het vlees geworden woord. Zoals God sprak tot Maria en Maria zegt mij geschieden naar uw Woord, woord is expressie, is van God uitgegaan. Ja natuurlijk is Yeshua van God de Vader uitgegaan, want hij sprak het. En Maria die zegt, wat u zegt ontvang ik. Mooi hè? Zo wordt dat wat bij God expressie is, wordt verwekt in Maria. De goddelijke zoon van Yahweh. Wie gedronken heeft van het water, zegt hij, dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in de eeuwigheid. Ik denk dat wij niet meer stoppen om God te verheerlijken vanuit Torah en profeten, waarvan het doel is geweest, Messias Yeshua. Dat ik hem geven zal, het zal in hem worden als een fontein van water dat springt en eeuwig leven. En vers 23, ik moet er maar een paar tussen uitpakken, je moet het thuis maar verder lezen. Het is heerlijk om te doen. De uren komt, zegt hij tegen die vrouw, en die is nu, dat de waarachtige aanbidders, de vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Hoe kan je dat nou op de vader aanbidden in geest en waarheid? Want die vader die zoekt zulke aanbidders. Was Adam na zijn val een aanbidder in geest en waarheid? Misschien een beetje moedig om erover na te denken, maar zodra hij ging offeren op grond van het offer wat komen moest van Yeshua, de Messias, offerde hij in geest en waarheid. Want als je alleen maar denkt, oh ja, even een lammetje pakken, ik moest nog offeren, weet je wel, is die goed genoeg? Ja, is wel goed. We offeren een lammetje. Alleen maar omdat het moet. Is dat geest en waarheid? Echt niet waar. Je moest duidelijk overtuigd worden tot je iets nodig had, wat in jouw plaats zou sterven. Ook Adam heeft geofferd in geest en waarheid. Al gods grote mannen hebben dat gedaan. Dus je moet allemaal in Yeshua, Messias geloven, om waarachtig de Heer te kunnen aanbidden in geest en waarheid. Mooie liedjes zingen, hoe mooi het ook is. En hoe, hoe, hoe zweverig dat je er ook van kan worden. En denk ik, oh, wat is dit mooi, wat is dit mooi. Ik hoop dat je het altijd doet met een hart wat hem aanbidt. Dat je hem herkent, want tussen vader Yahweh staat Yeshua de Messias. Hij is ons offerland. Ja? Dat is in geest en waarheid aanbidden, want de vader zoekt zulke aanbidders. Je wil ook nooit meer foute dingen doen die je vroeger met plezier deed. God is geest. Wie hem aanbidden, moet aanbidden in geest en in waarheid. Je moet niet zeggen in het Nederlandse verkeer lastig, het ook recht moet rijden. Ja, ja, ik doe het maar, als ik een bom. Dat is niet in geest en waarheid door het verkeer gaan. Geest en waarheid is de wetgever erkennen. Zeker, ik wil heel de wet niet overtreden, joh. Koningen hebben schitterende wet gegeven in Nederland. Nou, onze hemelse koning heeft ons een Torah gegeven, die schittert langs alle kanten. Wie langs Torah leven, staat er in Deuteronomium, de wereld zal zeggen: wat een wet heeft dat volk. Wat een heerlijke is die God van jullie. Alleen in ons christendom wordt het anders. Als je dan naar de wet van God gaat leven, dan denken ze dat je gek bent geworden. Maar goed, zo is het natuurlijk niet. We sluiten af met openbaringen. Ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie de tent van God is bij de mensen. Hé, hey, het je tent, waar ken je dat van? Eh, de het. Hebben ze nou een tent gekregen? Nee, echt niet waar. Maar de... Dus ja, die wolk. De bedekking. Ja, we wonen al in een tent. Ja. <laughs> Inderdaad. Ja? Dus de tent van God is bij de mensen. En dus niet in de... Wie van ons gaat er naar de hemel toe? Zoals we in Rome geleerd hebben. In de hervorming, reformatie, pinksteren. We gaan allemaal naar de hemel. Echt niet waar. Er is er maar één in de hemel op de troon. Dat is Yeshua. En die komt dadelijk nog uit de hemel naar beneden toe. Om hier te regeren. En als die die duizend jaar geregeerd hebt. Aan wie geeft hij alles over? Dan gaat hij alles weer aan zijn vader geven. Dus er zijn mensen die zeggen... Yahweh en Yeshua dat zijn één en dezelfde persoon. Dat is heel raar. Tot dan de een uit de aarde komt en anders weer aan zijn vader geeft. En tot dan die vader alles in allen wordt. Hoe vaker we het met elkaar zullen uitspreken... Je denken gaat veranderd worden. Dan denk je... Oh vader wat zijn we toch misleid geworden. Zie de tent van God is bij de mensen. Dus niet in de hemel. Hij zal bij hen die mensen wonen... Zij zullen zijn volken zijn. Dus niet meer Israël alleen. Wij zullen zijn volkeren zijn. En God zelf zal bij hen zijn. Ik kan me nauwelijks voorstellen hoe het gaat. Iemand heeft er wel eens een visioen van gehad en een tekening van gemaakt. Maar die grote nieuwe stad die gaat komen, die is helemaal vierkant zo hoog als die breed is. Hij heeft een gigantische afmeting. Heel die tent, die staat eigenlijk over ons. Hoe het zal zijn, ik zou het echt niet weten. Hij zal de tranen van hun ogen wissen, de dood zal niet meer zijn, geen rouw, geen geklaag meer. Nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Hij sprak tot mij, ze zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorste gegeven uit de bron van het water des levens om niet. Echt waar, alles is door onze Heer tot stand gebracht. Wij zullen tot in eeuwigheid drinken uit die gigantische bron, Yeshua, de Messias, die God ons gegeven heeft. We zullen in vrede leven, God zelf zal bij ons zijn, ook al kunnen we ons nauwelijks voorstellen hoe het zal zijn. Ja, ik zal de dorsten gegeven uit de bron van het water des levens om niet. Niet dat het niks kost, want het kost uiteindelijk zijn leven. Maar ik denk dat dit een mooie symbolische weergave is van die achtste dag. Want vandaag begint eigenlijk het eeuwige leven. Want de achtste dag is het einde van de Lovittefeest, is het einde van het millennium. Daarom is het een rustdag, en in die rustdag gaan we in een volledige rust in. Wij bezitten de rust in ons geloof, want we zijn ingegaan in zijn rust. Ook al wil Pinkster ons leren dat, dat dan de Sabbat weg is, we zijn nu in de rust, de Sabbat is weg, dat is natuurlijk onzin. Maar de Sabbat is daar een teken van. Het is een uh, groot lieve mensen, ik zou zeggen, Gaksemea, een fijne feestdag. En ik heb een stuk of zes liederen achter elkaar staan. We gaan ze lekker achter elkaar zingen. We zullen laten zien dat het feest is. En met de laatste twee liederen wil ik graag hebben dat je je Bijbel in je hand hebt. En danst. Onze Joodse broeders, die hebben die grote Torahrol, hebben ze vast. En dan dansen ze door de hele synagoge heen met de Torahrol. En we zitten hier precies één jaar. Want vorig jaar met de achtste dag zijn we in Emmanuel begonnen in de PKN-kerk. Dus sinds uh, precies na een jaar zitten we in deze zaal. Mooi, hè? Dus toen begon voor ons ook al een soort achterdag met de nieuwe zaal. Goed, gaan we zingen? Sta op, o kinderen van Israël. danken En dan gaan we lekker wat eten met elkaar. Heer onze God, we zijn dankbaar en blij dat we u hebben leren kennen. Onze enige waarachtige God, Yahweh, schepper van ebel en haarde. Het is een vreugde, Abba Yahweh, om naar uw woord te leven en te dansen voor uw aangezicht. Het is heerlijk om u Torah rol op te heffen vader, want we zingen erover, het is ons leven. Dank u voor de gave van Yeshua, hij was de Messias, hij was het offerlam en hij regeert op de troon. Daarom vader willen ons zegenen door uw heilige naam, want ja we zegen u en hij behoedt u. Ja we doen zijn aangezicht over uw lichten, zijn vriendelijk aangezicht en ja we zal u vervullen met shalom. In de wonderbare naam van Yeshua, amen.